Jurie Stubenitski met het NOS-journaal. De VVD in de Tweede Kamer is tegen hogere lasten voor leaserijders. Kamerlid Neperus verzet zich tegen het plan van VVD-staatssecretaris Wiebes van Financiën. Die wil het bijtellingstarief voor de 1,2 miljoen leaserijders verhogen. Maar Neperus wilde dit niet. Volgens haar is het plan alleen maar bedoeld om de lasten van elektrische auto's laag te houden. In Zuid-Korea is de doodstraf geëist tegen de kapitein van een veerboot die een half jaar geleden verging. De kapitein wordt verdacht van moord. Bij de ramp met veerboot Sewol kwamen ruim 300 mensen om het leven. Tegen drie andere bemanningsleden is levenslang geëist. De kapitein en de bemanning zouden nalatig zijn geweest. Ze werden als eerste gered toen de veerboot kapseisde. Tegen de passagiers hadden ze gezegd dat ze in hun hut moesten blijven. Pakketbezorger TNT zit diep in de rode cijfers. Afgelopen kwartaal was er een nettoverlies van 55 miljoen euro. Dat kwam onder meer door een boete wegens kartelafspraken in Frankrijk en reorganisatiekosten. Ook daalde de omzet met 2 De komende jaren wil TNT sneller pakketjes bezorgen. Het concern investeert daar miljoenen in. Het aantal 10-plussers in Nederland is de afgelopen 14 jaar verdubbeld. Het zijn er sinds begin deze maand bijna 2200, zegt het CBS. Uit allerlei publicaties blijkt dat 100-plussers opvallend gezond zijn. Dat komt onder meer door de betere gezondheidszorg in Nederland. Het beste restaurant van ons land is volgens het blad Lekker... opnieuw Interskaldus in het Zeeuwse Kruiningen. De Leest in Vazen stijgt dit jaar naar de tweede plaats in de ranglijst. De Libreie in Zwolle klimt naar drie. Het is de 37e keer dat het tijdschrift Lekker de lijst van 500 beste restaurants samenstelt. Het weer, wat wolkenvelden en het is droog. Geleidelijk meer zon. Vanmiddag wordt het 14 tot 17 graden. En vannacht kan het afkoelen tot 5 graden. Morgen zon en opnieuw ongeveer een graad of 16. Dit was Verkeersabdate. Verkeersabdate. de. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. de Sean Bakker van de ANWB.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 To the Sona Get the girl, let me know the Sona it has a big bone, trying to fall off it Uh. tell Anytime it. uh. when we get it, uh. it's gonna be alright I need your love, I need you close up. Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop. Anytime when we get it, oh. it's gonna be alright.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 Zo rustig is ook weer niet op het circuit hoor. Oh, what a lonely boy! Oh, what a Valt best wel mee met onze race reporter Willem van deze Joden, de singer van Andrew Gold en and What a lonely boy! CFM Race Radio, Pit Report. Ja, voor de laatste keer vandaag schakelen we live over naar het circuit. Inderdaad, naar diezelfde Willem van deze die aanwezig is bij de laatste race van vandaag: de race van de, NH, van de NEC Formule Renault 1.6. Ja, helemaal uh, netjes is nog uh, deze race over uh, 25 minuten is dus dat. Uh, we hebben nog uh, drie minuten te gaan. Dus uh, ja, ik denk zo'n anderhalf, twee ronden nog. En dan wordt het afgevlacht. Dat gaan wij denk ik niet meer meekrijgen in dit... Uh, Waar we mee bezig zijn. De leider in die wedstrijd is uh, Anton de Pascal en die heeft een uh, ruime voorsprong. De jongen die ook wel weet waar hij mee bezig is. Uh, met Pinksteren hebben ze hier ook gereden, twee races. Toen was hij ook tweemaal uh, winnaar in deze uh, klasse. Dus uh, ja, op weg naar een kampioenschap uh, voor dit mannetje. Op tweede plaats uh, vinden we de Ferdinand Habersburg. En op derde plaats, uh, gestart op de vierde plaats, vinden we Roy Geerts. Onze uh, Nederlandse deelnemer uh, daarin terug. Zijn ze rondelang in gevecht met uh, Florian Janiks uh, om die derde plaats. Dat was eigenlijk het enige spektakel dat we in deze race uh, zagen. Maar ja, die uh, Florian Janiks, uh, die heeft gedacht van nou, uh, ik vind het goed, uh, het lukt me niet, uh, ik haak wel af. Dus uh, één Du Pascal, tweede uh, uh, Habsburg en derde Geert hier in deze Formule Renault 1.6 race.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 ja, de, de reporter daar ter plekke op zijn circuit hebben we het over Rob Petersen. Ja, nou klopt. De speaker horen we dan ook. Ja. Ik hey. zie nu dat die Pascal gaat zijn laatste ronde in. Dus ja, Albert het er moet wat geen wilde uitslag niet zijn zoals ik net al voorspelde. Oké okay Willem, bedankt namens de luisteraars voor je verslaggeving voor vandaag. Graag horen we je morgen om kwart over twee weer. Dat gaan we zeker doen. Tot morgen. Tot morgen. Hoi, fijne zaterdagavond. En zo duidelijk het dier van de week.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 We zijn het er denk ik allemaal wel over eens. Het is een rommeltje in de wereld op dit moment. Je zou maar kunnen de wereld veranderen. Heel mooi zou dat zijn. You're Eric Clapton en Change the Worlds. Het is acht minuten overal vijf geworden. Jij volgt vanmiddag het golf. Ja, luisteraars. En dan hebben we het over een matchplay toernooi. Dat verspeeld wordt vlakbij Londen in Engeland. En de zestien spelers uit Europa hebben zich daarvoor gekwalificeerd. Zeker, u zijn daarvoor uitgenodigd.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 En die ook onderdeel uitmaakte van de Ryder Cup. Maar uh, uh, dit was gisteren Gray McDowell. Die heeft hij twee-up gewonnen. Vandaag moest hij aantreden in een knockout uh, fase tegen de Spanjaard La Razabal. En uh, daar uh, liet hij ook niks van heel van de Spanjaard. Want hij had, uh, hij stond, hij had zes hols gewonnen met nog vijf hols te gaan. Een eenvoudig rekensommetje is dan dat je dan, uh, dat de tegenstander het niet meer kan inhalen. Dus met andere woorden, uh, Joost Luiten heeft zich gekwalificeerd voor de halve finale morgenochtend.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 It is music. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future.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 Ja, we gaan ons zo maken voor de laatste 10 minuten van dit programma... met onder meer deze van Billy Joel.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 This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 Visie, vanuit uw luien stoel naar de finale dag van de Formido. Finale races 2014. En dat op het net waar u normaal gesproken de CFM Text TV ziet en, uh, en de radio hoort. En alles op kanaal 40 digitaal via SIGO in Zonvoort en de regio. Hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen dag. Some doei! doei.